We beginnen de zogerles 223 op de pagina KUV Samig En hier de paginanummer, we zien wel dat daar is een foutje, staat het KUV MEM TET. Dat". dat is gewoon een fout van uh, in het, ik weet het scannen of uh, wat er ook is, dus in plaats van de middelste letter... Uh, mem maak je dan samen, omdat het lijkt wel op elkaar en misschien daarom. De regel 1 van de tekst van de zoger zelf: Ot kuf ayn alf. Ayech salka badibura. De ha kad Barne Kaim betsafra. Iit twee le levarcha le Bashata de pakach een mevarech. Ochie, hawe avdei, en in de regel twee zien we daar een puntje dat weghalen, Hasidei drie kadmai. Natla de Maya, hawe je Kamehu, kameihu, uwe zimna deit aru balaila, ashanfir yadeihu, we kaimei ule an vauraita, uwe Birhei al kriata. Punt. Uwe varchei. Het Aramees heeft... accent legt altijd... Het, het nadruk, de nadruk ligt altijd... het, het ligt niet op de eind na de laatste letter maar meestal eerder, met waargeen. Erg bijzondere zoger hebben we vanavond. Die zoger die, die behandelt eigenlijk het gebed. Hoe moeten we dat doen? En dat zien we wat dat dit wel parallel loopt met wat wij leren in de nachtlessen. Let op. Hoe, hoe geweldig wat hij ons nu dus zegt. De regel 1. Hayek salke Hoe stijgt zij op in de spraak? Wij we hebben dat geleerd op de vorige lessen, dat die maar goed ja, door, maar door de man die men doet opstegen, ja, door het door, door gebed van de mens. De magoed steekt op naar de, uh, de buik, als het ware, van de Bina. En daar steekt ze op naar de magoed, die die boer is, die spraak is. Steekt op naar de buik van de moeder, van de Bina. En daar is uh, zeer pin, oftewel uh, stem. En ontvangt zij haar madde, Dus de stem ontvangt zij. En dan van de stem ontvangt zij. Dan hebben we en spraak en en stem. En dat is wat wij ook zien. Eh, zoals hij ons leert. Bij het staand gebed. Het eerst wordt het staand gebed eh, uitgesproken. Iedereen doet het ook voor zichzelf. En dan euh, zonder stem. En de tweede keer wordt het wel met de stem ge ge uitgesproken. En we hebben dat geleerd, waarom is dat zo? Om op deze manier dus man omhoog gaat. En, euh, en dat is wat hij nu zegt. Aiech salka bedjebura. Hoe stijgt zij op in de spraak? Eenmaal goed, of man kan je zeggen. De ha, want eerst kad bar, nest, kaim bet safra, let op wat je zogehoorlijk so so so vertelt, wanneer een mens opstaat, ochtends, wanneer een mens ochtends opstaat, maar ik vertaal het zo letterlijk, woord voor woord, Ied twee lei levarcha le, le, le mare, moet hij zegenen zijn Heer de Hashem dus, bashaata de pakach en navi, op het moment wanneer hij zijn ogen open doet. En is ook al gevraagd, hoe moet hij zegenen, hoe moet hij de Hashem zijn Heer zegenen? Ho, we, afde, en natuurlijk, kijk nou hoe geweldig hij ons, de zoger ons vertelt, en dat kunnen we terugvinden bij Ari. Ari deed ook zo, kijk, ho, we, afde, zo deden de gesieden, Kadmai, zo deden de eerste gesieden, dus de eerste Torah geleerden. Nou, van hen moeten we leren, niet van, uh, van de lateren, die, die weten niet, die weten, geen, uh, die weten niet wat, uh, wat ze zeggen. Nou, zo deden... Kijk, de zoger zegt ook ons... Zo deden de chassidi... Kadmai, de eerste chassidim... Dus de eerste rechtvaardigen... Torah, de Torah Zij deden zo. Hoe? De regel drie. Natla de Maya... Havie, hawe kadmai. Hoe zeg je dat? dat Zo'n kommetje, kommetje met water... Kommetje of... Ja? Zo'n kommetje met water... Werd aan hen gegeven, dus door anderen. Wie? wie, wie Zij hadden geen bedienden, uh, maar de bedienden waren dus als het ware de, de leerlingen. De leerlingen die gaven hen ochtends water, schenken ze waarschijnlijk, dat dus kunnen we niet zien, maar hij zegt: uh, Een kannetje, kannetje met water werd aan hen gegeven, of voor. Ja, gebracht naar hen toe, naar het bed. Ja, dus, direct bij het bed gebracht werd, en op, op het moment toen zij wakker werden s'nachts, kijk nou wat je zegt ons, hadden zij hun handen, wasten zij hun handen vier, we kamen en stonden op Ulaan Bouraïte en leerden de Torah. En we waren geëalcreaten en hadden, ze, en hadden, en zegende, hadden ze, een zegening uitgesproken over het leren van de Torah. Want over het leren van de Torah moet je ook weer een zegening uitspreken. Wat betekent zegening? Dat je je voorbereidt, bij ja, het leren van de Torah. Je moet je voorbereiden, je raakt iets wat waar, waaruit jij licht ontvangt, ja, in de Torah. Terwijl, je moet jezelf voorbereiden, je moet brengen jezelf in overeenstemming naar regenschap. En daarmee, dat is wat jij doet, door zegening, zegening uit te spreken over het leren van de Torah. Punt dat is nog steeds, vertelt de zoehrons, hoe ze ons hoe zij deden, de eerste chassidim, de eerste äh, torah leerden, de heilige dienst, die waren. Tarn Gola karei uchedi in de volgende pagina. Kuf Ein. hier staat de goede numeratie, nummer Kuf Ein 170. De eerste regel. Palgut, Laila, Mamash. Uch adin is ištachach im cadikaj baganta de eden va asir tvej lebarcha bijadin besoabot umizogamat umizogamot ve hen kol shaata. Uh, de, de regel 4 naar de punt Tarn Gola kare een haan. Wat doet de haan? Kraait ja, de haan? Kraait, kijk nou, parallel hebben we ook met de haan kraaien van Yeshua. De haan kraait, dat is een signaal. De haan de kraait betekent de eerste haan die krijgt op het moment wanneer de eerste haan kraait, want de haan weet precies wanneer het, wanneer, een haan weet wel, precies, in, in, uh, wanneer, een dag, wanneer, sorry, wanneer die dag begint, wanneer de helft van de nacht, voorbij is, dan gaat de, de haan kraaien. niet de helft van de nacht, dat wij zeggen, uh, twee uur, twee, twaalf uur s nachts, maar de, de, de middernacht in het, uh, uh, in het helaal, dus het kan om twee uur zijn ja, dat is verschil dus de han kraait hoe gedien en op dat moment, zegt de zoger dat is de volgende pagina Paul God Laila, dat is dan de middernacht daadwerkelijk, de middernacht je hoeft niet eens te kijken naar een horloge of naar een, naar een uh, uh, hoe zeg je dat zo'n uh, overzicht, ja, zo'n kalendertje, en weten precies hoe dat zit, want de haan weet nog beter dan de, het kalendertje dat opgemaakt werd door wiskundige mannen. Hoog, wel, geweldig, maar toch wel, dat moet een, Dat is alleen voor stedelingen, ja. De, de stedelingen moeten dus ingaan op het wat in, in kalender staat. Maar in, in, dorp, in het dorp, een haan is het, die geeft dan een signaal dat het wel de middernacht is, dus sta op, sta op, zegt de haan, genoeg. Dus dat is de middernacht, de middernacht is, dus wanneer de, de haan begint de te kraaien, dat is de middernacht. Dus is ook geweldig parallel ook met, met Yeshua, wat Yeshua had gezegd tegen, ja Petrus, weet je nog, dat hij dan, jij zal voor dat de haan drie keer kraait, dan zal hij mij al drie keer zal je mij dan verraden. Uh, dan zal je dat zelf zullen zien verder, maar hier kunnen we ook zien wat tekenen ervan. Dus wanneer de, de Tarnagol kraait dat is dan daadwerkelijk de, mid, de, de, de middernacht. De volgende pagina, de eerste regel. Ook die in is Hru, Kijk nou wat er gebeurt op dat moment naar krachten... In het heelal. En dan op dat moment. De Heilige gezegend is. Hij bevindt zich. Met de rechtvaardigen. In, de, in het paradijs. Kijk. Daarom is het zo belangrijk om te leren. Snacht. Wie heeft de kracht om dat te doen? Ja, ook zelfs als een mens niet werkt. We hebben de niet meer de kracht daarvoor. Zij hadden nog de kracht daarvoor. Naarmate de mens iets verder gaat, we komen tot het doel van de schepping, komen we dichter, dieper, dieper in onze kilim. Aan de ene kant zijn we dichter bij de, de ontknopping, dichter bij de komst van de Mashiach, maar aan de andere kant hebben we de krachten niet meer zoals zij hadden, de, want zij waren verder van de ontknopping, zij waren nog dichter bij de schepper. Wij zijn zo ver aan de ene kant, want qua kilim Waarom zijn we ver? Omdat wij zijn nog meer gezakt in onze kilim. Dus we hebben nog grotere verwijdering van Hashem, maar tegelijkertijd, als wij corrigeren onszelf, dan kunnen we het hoogste man doen. En het hoogste licht ontvangen dan, veel hogere licht ontvangen dan, dan wie dan ook uh, vroeger. Want zij waren, zij hadden nog, hun kilim waren nog uh, licht. Lichte kilim, zij bevonden zich in een lichte kilim, lichtere kilim. Daarom waren ze dichter bij de schepper. Daarom konden ze ook meer werken aan zichzelf. Dan konden ze ook meer verdragen dan wij bedoel ik, verdragen, ze konden ook s'nachts werken. Wie kan nu in deze tijd s'nachts werken? Misschien wel een paar slapeloze. Iemand is, maar normaal is het, we hebben die kracht niet meer om dat te doen. Ik kan een tijdje dat doen. Ik kan het dat wel een tijdje doen. Nu en dan kan je dat doen. Maar ik had het vele jaren gedaan. Maar... Hè? Ja, dat is bijzonder belangrijk... om die, die inspanningen te leveren... s'nacht zeg. Maar juist om, op, deze, op deze tijdstip... dus op halverwege... dus op de middernacht van, de, van het heelal. Want op dat moment... En dan zullen we ook veel leren nu in deze les. Op dat moment, dat moment, de, de heilige gezegende zij betekent de kracht van de heilige gezegende zij, Zee, de zeeënpijn, die als het ware, die bevindt zich met de rechtvaardigen in de Ganeden. Wat is, is, is, is de Gan? Wat is het paradijs? Wat is dat? De heilige gezegende zij is de zeeënpijn, ja of niet? Ja. En en nog Gain Eden, dat is de, uh, hoe heet het, de paradijs, dat is dan de malgoed van de wereld, dat is het paradijs. Er bestaat ook een lagere paradijs en een hogere paradijs. Maar dat is dan een paradijs. En dan, the ze is nog zwak, nog recht vroeg in de ochtend. Dan Hashem, ze daalt af naar mal de malgoed van de Atsilut. En daar bevinden zich, samen met de malgoed, bevinden zich ook de, uh, rechtvaardigen, de zielen van de rechtvaardigen, en dat is dat, dat, is dat moment. Uh, we asir le ik kijk nog wat je zegt ons, en het is, het is verboden om zegening uit te spreken met, let op, met onreine en vieze, vieze handen. We gaan, sha, en zo is het ook uh, op elke moment van de dag, bijvoorbeeld, ook precies hetzelfde als een mens. Vise uh, betekent, zie je hij gebruikt twee woorden. Hij gebruikt, de dus zogerop gebruikt wo twee woorden. Mesoabot in de regel twee, het derde woord, mesoabot, betekent onreine geestelijke onreine krachten. Dus de onreine krachten door de citra agra. En de andere woord is mesohamot, betekent vieze handen. Er kan er van alle soorten viezigheid aan zitten. Zie je dat? Nee, klipot, dat zit meer dat mesohamot. Het eerste woord is het klipot. Dat is dan uh, onrein, geestelijk onrein. En hij zo zal ons geweldig nu uitleggen: wat betekent dat? Wat betekent die onreinheid? Like, Niemand weet wat het is. Niemand, aan niemand, aan geen enkel, niemand is het wel toevertrouwd om deze, om deze geestelijke onreinheid onder woorden te brengen. Dat kunnen we alleen maar zien in deze lettertjes, in deze taal. Uh, we, en zo is het ook in, op, elk, op elk moment. Dus ook overdag, als, als een mens dan een zegening moet uitspreken, moet je ook handen wassen, of wassen, of uh, er bestaat ook een andere manier, bijvoorbeeld, dus Er alle, dus hebben allerlei manieren bedacht uh, om dat allemaal te doen, in plaats van wassen, als je dan wa een wasbak bijvoorbeeld ver van jou is, al heb je geen water, wat moet je doen? Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een een doekje, heb je een doekje, vochtig doekje, nou, dat is geweldig, dan kan je dat direct natuurlijk had. Um, dat schoonma ja, ...schoonmaak je, je handen met een nat doekje. Als je geen nat doekje hebt, kan je het ook wrijven gewoon met zo'n, uh, met een... Zo met een uh, nee, wrijven met een, nee, niet de lucht, maar met een... Gewoon met een droge, droge, bijvoorbeeld, uh, uh, zakdoekjes. Beetje, uh, voor je. Kan je ook een beetje zo handen doen. Anders kan je ook een... een uh, en uh, allerlei manieren bedenken ze dat om, dat om dat te doen, dat het ook wel, dus het belangrijkste is, het is, met, is, is uh, met, met water dat te doen. Als er geen schoon water is, dan komt er een tweede keuze. En dan komt er een derde keuze, en dat allemaal leren ze dan dag en nacht. En dan tot tien, twee, twintig keuzes, ik weet niet hoeveel keuzes zijn, normaal, altijd, altijd is er wel een manier om eruit te komen. Ja? Om dat wel te doen natuurlijk. Om, als, je, als je er helemaal niets hebt, geen niets voor, bij de hand, dan kan je gewoon wrijven jou, jou, uh, aan je rok of aan je, ja, aan je, aan je kleed. Kan je dat even wrijven en zo. Nou, dat is ook wel goed. Zelfs alles kan, alles kan, alles kan je eruit komen. Maar... Uh, het is wel verboden, zegt hij, om met onreine handen zegening uit te spreken. Waarom is het zo? Omdat we om discrepantie in de regenschappen. Als het waar de toema is, waar een onreine kracht is. Dat zijn, waarom willen ze de ziel, ze willen, zullen ze straks zien waarom onreine kracht juist in die topjes van je vingers is? Vooral ochtends, we is dat allemaal leren nu? Waarom is het zo? Geestelijk natuurlijk. En omdat het zo in het geestelijke is, dan moet het ook hier op aarde ook overeenkomst zijn. We gaan keren terug naar de vorige pagina. Um, Hassulam, de rechterkolom, de eerste regel. Erg belangrijk omdat dat stukje wat wij nu leren doordrongen worden van wat hij zegt, van principes, begrepen de principes hoe, hoe dat werkt, hoe dat zit in elkaar. Want uh, dat is ook een stukje wat we leren ook in de prijtzchajim. Ja, dat, dat is loopt als het ware een parallel. We zien ook dat het dat het vult elkaar aan, Zoger, er Allemaal dingen die draaien om hetzelfde. En men kan niet Zichzelf zeggen dat men kan je tot redding komen. En redding komt elke dag. Anders dan iets daarvoor te doen. Ja, iets daarvoor doen. Je moet iets daarvoor doen. Um, je kan zeggen, nou, het is uh, wat je moet doen, is ook een vorm van zelfopoffering. Ja, Zo'n zelfopofferingsgezindheid. Zo, je kan allerlei dingen, allerlei. Zeggen op allerlei manieren dat beschrijven of bepalen of ja, definiëren wat wij doen. Maar eigenlijk zelfopoffering, opofferingsgezindheid is erg mooi gezegd. Het is iets wat uh, een beetje heroïsch gezegd. Terwijl het is niet heroïsch wat wij doen. Dus opofferingsgezindheid is iets dat wat de mens bijvoorbeeld zichzelf opoffert voor iets. Iets wat niet hij is. Ja, maats, it's, it's anderen, what, maar voor de maatschappij, voor een vaderland, iets wat voor anderen, iets wat... Maar hier doe je dat voor jezelf. Ik zeg dat dan voor iets, dus je wilt iets terug. Precies. Of, of, of jij bijvoorbeeld iemand uh, doet het voor zijn vaderland Kijk, hmm. right? wat betekent dat? Dus voor. Ja, dus hij krijgt voor, hij gaat bijvoorbeeld... Uh, uh, iets, nou, gaat bijvoorbeeld met een, uh, uh, op een vlieg, met een vliegtuig als piloot. En die gaat naar beneden, die zo dag tegen zo'n beetje kruisjes laat of zo. De en die gaat dan naar beneden, dondert naar beneden tegen een kolonke tegen een, een trein vol, vol van soldaten, Duitse soldaten held, natuurlijk held en iedereen natuurlijk applausje. en kreeg dan allerlei medailles, etc. cetera post-factum post na zijn dood. wat betekent dat? Natuurlijk is het heroisch uh, yeah? iets, het is heroisch uh, en natuurlijk dat like als hij dat doet, dat hij een vorm van self zelfopoffering, naar voren uh, tentoonstrijd. Tentoonstrijd, ja, precies. Tentoonstrijd, een soort van opoveringsgezindheid. Maar wat, wat is zijn opoveringsgezindheid eigenlijk? Zijn leven geeft hij voor eigenlijk voor een stukje medaille. Dat is ook goed. Of een stukje van een beeld wat hij heeft van zijn vaderland. Of dan, dan krijg je dan een, een begrafenis, staatsbegrafenis. En allerlei andere dingen. Ik zeg niet dat dit allemaal zo is. Maar het is iets wat de mens verkrijgt voor terug. Iets, een bepaalde eerbetoon, wat er ook mag zijn. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Het zijn allemaal goede, goede dingen. Maar het is allemaal iets wat buiten de mens is. Dat is zelfopoffering. Eigenlijk. Wat ik probeer definiëren, iets wat opofferingsgezindheid is, iets wat men zichzelf opoffert of iets van zichzelf opoffert voor iets anders dan ik, voor iemand anders, voor iets wat anders, wat ligt niet in mij, maar ligt buiten mijn kieling. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Hier wat wij doen is niet een opofferingsgezindheid. Jij doet het. Binnen jouw eigen kilim. Natuurlijk moet je wel voor iets voordoen. Maar jij doet dit alleen voor, binnen, voor jouw eigen bestwil. Voor jouw eigen bestwil. Daarom heet het geen opoveringsgezindheid. En niet zoals de religieuzen dat zeggen. Dat, dat zij iets voor de schepper doen. Alleen komedie. Wij doen allemaal voor zichzelf en dat is wat, want wij zijn iemand die werkt aan zichzelf, die werkt met in twee lijnen, rechts en links dus die doet het bewust wat je doet, natuurlijk je doet het ook boven het verstand wat je doet, natuurlijk boven het verstand dan moet je enorme krachten hebben om boven het verstand te gaan maar jij doet het omdat omdat het is in jou zit iets dat jij weet dat je vertrouwt erop dat je geloof hebt dat jij daardoor leven ontvangt, en niet iets, uh, iets dat je leven verliest, zoals opoveringsgezindheid, elke vorm van opoveringsgezindheid is, dat men wil van de mens, dat hij iets van zijn leven verliest, duidelijk of niet, als iemand doet iets voor een ander, dan moet je, een christelijk, uh, christelijk opoveringsgezindheid is, ja? hij moet wel iets voor een ander doen, en dan zelf opoveren, opoveren maar voor een ander, de schepper heeft absoluut niets ermee te maken. De mens, alles wat de mens doet is zichzelf, hij moet zichzelf corrigeren. Het is veel makkelijker om iets te geven voor de ander uh, in plaats van te werken aan je eigen kwiliem, aan je eigen verantwoordelijkheid. Als iemand zo iets bijvoorbeeld uh, doet, die wat echt prijzenswaardig is, of door de hemel wordt opgehemeld in het christendom bijvoorbeeld, dat uh, dat hij doet het iets voor het ander, uh, bloed geeft aan hem, of weet ik veel, organen geeft, allerlei andere dingen. Dat die, dat, uh, dat die ogen, was het, uh, was, heb ik gezien, uh, dat hele programma, dat iemand zijn eigen ogen, een priester, liet zijn eigen ogen eruit, eruit halen uh, in, in Italië. En ogen eruit halen, eruit halen en geven daar aan een jonge man. Geweldig, nou een heroï, wat is een heroïs. Maar natuurlijk werd die man direct uh, zalig verklaard. Ja, deze priester, wat is beter? Voor hem was het natuurlijk de overweging van, wat ben ik als ik zo ben zoals ik ben, ben, ben ik gewoon een van die, van die priester, priester... Uh, uh, ja, Huh? Een reken Rijk, één van die, die zoveel. Nu heb ik het zo gedaan, iets. Nou, nu is het een staaltje van zelfopoffering. Nou, we net zo kom dan op deze manier. Misschien niet in deze wereld, maar in de toekomstige wereld. Kom ik erg dicht bij Jezhoe te zitten. Eigenlijk. Zo, so, de redenering is dat. Als een eh, investering. Goede investering natuurlijk. Dat is niet alleen in het christendom, ook in het Overal heb je dat, dat soort dingen. De anderen die gaan zich op dezelfde manier, maar op een andere manier gedragen. Dat ze zichzelf met, uh, ja, met, uh, met allerlei dynamiet en andere dingen, met, met bomen, zichzelf, uh, uh, zichzelf uh, uh, om, omgordelen en dan uh, gaan ze zichzelf ook opofferen voor. Of uh, maar. Voor, ja, voor de veertig, ma veertig, veertig maagden die dan hem te wachten staan hier namaals. Alle vormen van, maar laat maar één van hen andere, werken andere aan zichzelf. <laughs> ja, laat maar iemand werken aan zichzelf. Probeer nou eens werken aan zichzelf. Nou, dan zullen ze zien dat dit, oh, poeh, nou, dat is iets wat uh, niemand wil. Men gaat altijd projecteren zijn werk op iemand, op anderen, op iets wat buiten mijzelf is. Dat is altijd makkelijk. Right? Religie doet niets anders. Alleen maar. Lief, de, uh, gij zult de naaste liefhebben. betekent voor hen. de naaste in een andermans. andermans lichaam. of in een andermans. Uh, uh, huid. Maar niet in jezelf. Niet je eigen kwaad. Je eigen kwaad liefhebben. dat probeer nou dan. Nou, eigen kwaad. maak iets van jouw eigen kwaad. Dat is heel anders wat wij leren. Dus. Dat betekent, wat we leren, geen zelf, geen wat we doen. Duidelijk, daarom is het, dan moet je niet kijken dat jij, of, oh, ik, moet nu, ik wil nu dit doen en dit doen en dit doen, en ik doe dat niet, omdat ik, eh, dat de kabbala mij zegt dat, de kabbala zegt niets. De kabbala zegt hij niets. Je hebt je eigen kilim, je hebt je eigen keuze. Ja, doe maar wat je wil. Maar wat de kabbala je zegt is, Gebruik jouw... ...elk moment gebruik... ...constructief. Ga naar je... ...het moet wel... ...elke handeling moet wel gericht zijn naar je... ...jouw eigen doel... ...dat overeenkomt met het doel van de schepping. En dat is geen opoveringsgezindheid. Jij doet het voor jezelf. Duidelijk. Het is bijzonder belangrijk om... om nieuw, ...probeer dat doordrongen te worden... ...daardoor dat jij door deze gedachte dat alles wat je doet is, oké, okay, je, doet, je doet wel pijn, eh, ik zou dit willen doen, dat doen, maar doe ik dat niet, omdat ja, mijn doel is voor mij belangrijker, daar moet ik natuurlijk daarvoor moet ik daar voel ik natuurlijk een, een vorm van, ja ik doe het maar, niemand, verbind, niemand, niemand verbiedt jou iets te doen hè? niet zoals een religieuze mens dan hem wordt gezegd het is verboden, mag niet, mag niet. En hier is het, dat, is, dat mag wel, dat mag niet. Dat moet je wel doen en mag, dat mag je niet doen. En dan de mens doet het alleen, uh, uh, als het ware, een deal maakt. Omdat als ik, dat, als ik dat doe, dan krijg ik verdiensten. Krijg ik plus, krijg ik allerlei goede dingen. En als ik dat niet doe, dus verbod, naleef, niet doe. Dan word ik beschermd, en mijn portemonnee wordt beschermd, en mijn andere dingen. Dus op deze manier maakt men we wel... Wij kennen geen verbod. Hè? Iemand die werkt met de Kabbalah, die dus eh, ontvangt van de wereld, absolute, die zelf heeft in zichzelf, rechts en links. Rechts bij jezelf, ja, recht in de rechterlijn heb je, heb je geboden, ja, plus... En in de linkerlijn heb je verboden. Nou, die twee moet je dat, of we zeggen dan boven gezet, onder gezet, Kan je ook zo zien. Dat heb je dat, dat is wat je hebt. Nou. En dan werk ik met de, met de rechts en links, rechts en links. Dat is ons werk. En Hashem maakt de middelste lijn. Alleen dat. Maar niet mijn opoveringsgezienheid dat ik moet opofferen. opofferen. En ook niet zo dat zij dat zo'n zo dat, vind ik, dat is absoluut uh, onverwerpelijk wat ze doen. Dat ze zeggen: een mens moet geven aan de ander, maar zelf niet leven, zelf niet genieten. Geef aan de ander, geef alles aan de ander. De andere bedoel is natuurlijk de kerk. Je hebt ook een synagoge, met andere bedoel is natuurlijk wij. Deel, terwijl Hashem kent, Hashem, goed opletten, mijn vrienden, Hashem kent geen begrip kerk. Kerk is een instelling door de mensen handen gemaakt. Hashem kent geen woord synagoge. Hashem kent alleen de ziel, persoonlijke ziel van de mens. Dat is wat hij kent. En niet, en niet een groepsziel, bestaat niet een groepsziel. Er bestaan bijvoorbeeld de katholieken, ja, allemaal hebben ze een beeld gemaakt van hoe katholiek moet eruit zien. Of een, Jood, precies hetzelfde, orthodoxe Jood, en dan gaan ze zich gedragen naar dat model. Maar is dat me? Is dat, is dat ik? Ben dat ik? Ben ik dat? Werkt iemand met hen, van hen aan zijn eigen kilim, aan zijn eigen verlossing? Nee, ze werken alleen uh, ten behoeve van zo'n mirage dat kerk heet. Wij zijn de kerk. Of wij zijn de synagoge. <laughs> maar de, onthoud dat er goed begrijp Begreep dat er goed Dat, dat hoe de hakadosh de hele gezegd dat hij kent dat niet. Kent dat begrip niet. Dat wij begrepen. Alleen jouw mens, de mens, uh, individueel, dat is wat de, de schepper kent. In die zin, we zullen dat misschien ook beter plaatsen dat in de Brit Hadassah. So Als je dat even herinnert, doet herinneren. Want zij gaan tegenover, eigenlijk, de hele kerk werkt tegen de, de boodschap van Yeshua in. Absoluut tegen de boodschap van Yeshua in. Dan onthouden we straks. We gaan het even daarover hebben. But over deze houding. Natuurlijk is het wat zij doen, hadden, ze ondacht, is wel de tijd was het wel nodig misschien om, de, om even een tijdje mee te lopen, zoals zij dat deden. Wij zijn de kerk, wij zijn de boodschappers, wij zijn de ministers van de Maar het is nu niet meer, het is al verleden tijd. Het is absoluut niet meer van, van deze tijd, want wij leven in de tijd van de komst van de machine, Individuele, de individuele tijd van de individuele verlossing. Dat is iets wat, het is moeilijk te, dat te begrijpen. Het is moeilijk ook dat, dat concept is, is de waarheid, is erg moeilijk te vatten. Hoe kan dat, dat een mens individueel als niets is? Ja, Zo'n groep, nou, dat is wel, ik weet, een groep voelde je altijd krachtig, ja of niet? Hoe voel je je helemaal direct spierballen en alles heb je dat. Maar alleen als enkeling Hoe heb je, is, het, is het wel vreemd. En dat is juist, juist in het in individu, in het individuele ziel te zijn. Daar zit de, juist de enderreding en de kracht. De volledige vervulling ligt hem juist daarin. Dat is het geheim. Dat is erg eenvoudig en tegelijkertijd moeilijk omdat de mens is zo gevormd in al die duizenden jaren als dier, als, als, als, als uh, groeps, groepsbeest, groeps uh, gewoon getemd op deze manier en dan komen tot de vrijheid, onafhankelijkheid, onafhankelijk zijn van ieder en van alles. En tegelijkertijd verbonden zijn met ieder en met alles. Je ja, ik nou, ik kan zeggen nou anarchisten. Ze zeggen ook alles. Ja, niemand. Anarchisten. ja anar Anarchie. Anarchisten. Ze zeggen ook. Ieder voor zichzelf. En God voor ons allen. Ja, maar ieder voor zichzelf. Het is heel iets anders. dat is dan individuele. Dat is geen individuele weg. Dat is. Dat is, wat, is dat? wat zijn anarchisten? De anarchist zegt, mijn wens om te ontvangen voor mijzelf, dat is, is mijn God. Ja, mijn wens om te ontvangen voor mijzelf, dat is mijn filosofie, dat is mijn kracht. En niemand mag aankomen aan mijn wens om te ontvangen voor mijzelf. Ja? Terwijl de wens moet juist individueel zijn, betekent dat hij transformeert zijn wegwens om te ontvangen voor zichzelf... In wens om te ontvangen, in wens om te geven. Daarmee je. word daarmee, alleen daarmee word je, eh, word je als enkeling. Word je alleen, eh, kan, je, kan je tot volmakten komen en uh, ook in uh, sereen te worden met de wereld zelf. Lief hebben, alles wat leeft. Uh, Hasulam, de vorige pagina, dus samen Samachted, 169. Hasulam, de rechterkolom, de eerste regel. Ik zal direct dat vertalen. Oot, uh, de referentie van Oot koef 1, alf, 171. Echt, zal die boere we gole dubbele punt, hij vraagt, de dus zoger vraagt. Regel regelt hij. Ech Ola a bij de boer. Hoe steigt Malchud de goed op naar uh, de die boer naar de spraak? De goed zelf, we weten dat de goed zelf heet spraak, ja? maar dan spraak, wanneer, wanneer heet de goed spraak? Wanneer zij verbonden wordt met de zierandien, heet ze ook dan spraak. Maar hier is het maar goed, eerst moet opstegen, euh, zwijgen, opstegen, als man omhoog doen, eerst moet het op, op, moet het zonder woorden zijn. Heel interessant wat hij ons nu zegt. Uh, hoe steegt het maar goed op in de boer, in de spraak? Een punt, om en hij antwoordt, de zoger antwoord: Kibat gila, want eerst, de regel 3, Kashadam kamba boker. Let op. Wanneer de mens staat, staat, 's ochtends op.' Hier slob, levarech, ladoné, sorry. Dan moet hij zijn adonno, zijn Heer, de meester van de wereld, moet hij zegenen. zegening uitspreken. basha vierse hoep, oké, okay, hij gaat op het moment wanneer hij zijn ogen open doet. Kijk nou wat hij zegt, dus. Zodra je ogen open doet, zocht, uh, uh, wanneer is nachts, wanneer is de mens uh, in de ochtend, ochtend, ochtend betekent, betekent dus na de middernacht ja, van het heelal. Zodra de ogen open gaan, moet je dan opstaan, allerlei dingen doen wat hij zegt, en dan niet meer naar bed gaan. Nou, Probeer eens nou te doen. Ja, maar goed, dat zijn, dat, daarom, daarom zegt ook ons Ari, dat wij moeten volgen wie? De eerste. Ja? Want zij hadden deze kracht. Wij hebben deze kracht niet meer. Ari was echt bijzonder, zoals ook um, Rabbi Geym Vital of hem schreef. Dat hij ging wel naar de synagoog. En uh, alles had hij gezegd, de hele, het hele gebed had hij gezegd, met want hij wist precies wat hij moest zeggen. En zegt hij dan, de hele synagoge, alle die, die zijn al weg, vertrokken al. De ene ging al daar naartoe, naar zijn werk, de andere ging nog een keer, da, naar zijn winkel. Iedereen is al vertrokken, ze hadden dat minimum gedaan en klaar. Maar Arie was alles, alles had hij gezegd, de hele, het hele gebed... Met alle fijne dingen, hij wist wel wat je moet zeggen, want hij allemaal, hij, was, hij wist wat de Zohar over, over het gebed vertelde. Hij wist precies wat hij, welke gebed moest, welke gebed wel door de hemel heen kon komen in de hemel, en welke niet. Dus hij heeft alles gezegd, kan je je voorstellen, en dat terwijl hij wist dat hij weinig te leven had in die anderhalf jaar, dat hij kwam naar Tzvat. Hij wist wel dat zijn dagen geteld waren. Hij moest wel over, overgeven, doorgeven zijn leer aan Rabbi en Wittay. Kan je je voorstellen, dat hij, ondanks ook of, in, of juist, hij wist wel dat dit allemaal nodig was, omdat, om haast te haasten, als het ware, om door te geven, dat deze leer van de schepper doorgeven over de boom des levens en dan, aan de mensheid. En tegelijkertijd had je alle tijd genomen, rustig aan, de hele ochtends had je dat geleerd, dat geleerd, Taal moet geleerd. Alle delen van de leer van over de bevrijding had je alles gedaan. En de zoger, en de talmoed, en de wetten, en de Torah, alles, Mishnah, alles heeft je gedaan. Terwijl hij zou kunnen, het is voor ons absoluut ondenkbaar hoe, dat die man, hoe deze heilige man heeft het gedaan. Hè? Want het kost tijd, hè? zochtens zoiets te zeggen, als je dat goed doet zoals hij dat deed in twee uur, of ja... Een paar uren, dan moet je nog voorbereiden, et cetera. Een paar uur van zijn tijd. Gebed. echte gebed, zoals hij dat deed. Met alle andere dingen daarbij. Hij was, oh. was briljant in alles, want hij uh, was goddelijke ziel. Hij kon in alles goed zijn. In Talmud, in allerlei andere dingen. Maar daarbij, ook in de Kabbalah. En niemand begreep Kabbalah. Voor hem to, tot hem, tot, hem, tot Ari, niemand wist hoe te leren Kabbalah, hoe te verbinden zichzelf, natuurlijk Shimon Bar Yochai, we weten dat het alleen van Shimon Bar Yochai, maar niemand kon het op papier, en niemand werd het toevertrouwd om het door te geven. En toch heeft hij al het gebed gezegd, volledig. En daarom ook wij, en ook hij had gezegd, alleen luisteren, doen wat de eersten hebben gedaan. En we zien ook hier, dat ook de zoger zegt ook, doen alleen wat de eersten hebben geda gedaan. En, en wat, nu ze, wat ze nu zeggen overal in de wereld. Ja, joden, wat ze zeggen overal in de wereld. is, is een uh, waardeloze iets. Het is uh, een komedie. Het is uh, vanaf de lippen naar buiten. Men, men weet niet wat ze zeggen. Men weet niet wat ze zeggen. Men weet niet hoe, welke intentie, met welke intentie te zeggen. Het is... Uh, Daarom is het zo belangrijk wat we nu leren, let op wat je ons nu gaat vertellen. Dus, dat de mens moet uh, zijn meester, ofwel zijn heer, staat het wel, zijn heer moet die zegenen op het moment wanneer, hij, wanneer zijn ogen open gaan. Regel 4. Natuurlijk kunnen we ook zeggen wat betekent oog, ogen open gaan. Wanneer, ja, het is uh, niet alleen wanneer iemand wakker wordt, alleen fysiek wakker wordt. Well, nou, laten we het even kijken wat wat zeggen. zegt. hoe me warecht? Dat is al gevraagd: hoe zeichend hij? Hoe zegt hij zeichen? Niem. Kach five hayu osi machasidim arishonim. So deden de the eerste hasidim. Dus de eerste die, juist die waarover, waarover ook Ari zegt dat wij moeten leren van hen. Kli im maim zes haju nim livnegem, De een vatje, een, een ja, een, ja, een kommetje met water, haju nim nim livnegem, Werden, werd, werd voor hen voorgeschoteld aan hen gegeven aan hen uva sha'ash ha'yu meot or meorim ba let op en het op, op het moment wanneer zij wakker werden s nachts de regel 7 ha'yu rochet zim et yedehem wisten zij hun handen woom dim en stonden op betekent stonden op stonden uh, niet meer slapen Waarom die mensen stonden op, acht we ons kiepen de Torah, en houden zich, houden zich, hielden zich uh, bezig met de Torah, om over hiermee alle en hadden een zegen, een een zegende zegening, spraken uit over het over het leren van de Torah. Punt. Op het moment wanneer de haan, of een haan, uh, kraait, was het zo'n laila En dat is het moment, daadwerkelijk het moment van uh, de middernacht. Nou, nog een keer: middernacht, de middernacht van het heelal, En niet van twaalf uur precies moet het zijn. het blijkt dus, het bleek dus, tien aas, dat dan, op dat moment, hakadosh in hima in baganeden, dat de heilige gezegend is hij, oftewel zeer en van de wereld ziloet is met de tzadikim, met de zielen, die rechtvaardige zielen, die uh, tot de malgoed van de ziloet zijn gekomen, en daar zitten zij daar. Die, die, die, die, uh, hij is daar met hen in de ganeden, in het paradijs, wat is het paradijs? Nou, vraag nou een paradijs wie, wat het paradijs is. In de wereld, niemand zal je vertellen wat het allemaal... Een religieuze mens weet niet wat het paradijs is. Er is ergens een plaats, een fysieke plaats voor hem. Een plaats waar zoiets heerlijk is. Maar dat is de plaats, dat is die mal Van de wereld ze Zilut, dat is dan het paradijs. En dan op dat moment, Zee Rampin is daar. De dag begint pas. Hij is bij haar, als het ware omdat overdag zerenpien is uh, hererschappij van de zerenpien. Maar hier begint hij ook zich manifesteren. Want s'nachts weten we dat het hererschappij van de dien, ja, van de vooroud, van de malgoed, regel 10. en het is verboden om s ochtends zegening uit te spreken met de handen, die uh, onreine handen zijn, geestelijk onrein, uh, met zo, met zo en vieze, vieze handen, twee, twee begrippen zijn. Punt. En zo is het ook in elk, op elk moment, elk willekeurig moment, gedurende 24 uur, wanneer de mens dus wakker is, op wat dat hij, en hij zegen en zegenen, wil of wil uitspreken, dat moet hij dan altijd opletten op, op uh, uh, daarmee rekening te houden. Regel 13. We gaan zo verder daarmee. Het is heel belangrijk wat hij ons zegt. Uh, we, leren wat het, ja, we leren wat zit het, wat, wat, hoe dat zit in elkaar. We moeten niet, natuurlijk niet denken dat, uh, of denken dat de zoger spreekt uh, alleen maar over materiële dingen, of überhaupt over materiële dingen, dat wij naar een, naar een wasbak moeten wij lopen, en daar onze handen wassen steeds, als wij, zoals het volk schijnheilig doet, begrijpen, dat ze dit allemaal lopen, naar een, hun handjes wassen, de hele dag wassen ze handjes en zo zo, maar... Alleen dat is, dan denken ze dat ze daardoor dichter, dichter bij de schepper komen. Natuurlijk is het niet, uh, niet de bedoeling. Het is, is de bedoeling om uh, dat te doen met de kavana. Daar gaat het om. En ook de bedoeling zelfs dat om oh, handen te wassen moet je weten wat je doet. Je kan wassen jezelf zo tot je... Tot, tot, tot, tot, tot, wat dat je blauw wordt van het wassen. Als je niet weet wat je doet, wat, wat is het nou? Kijk nou geweldig wat hij ons nu vertelt. Over wat betekent het wassen van je handen. Bij Ik zal direct dat vertalen. Gewoon van komen tot komen. Bij De uitleg van de woorden. Mekasje. Hij komt met een bezwaar. Nu hier in deze oot welke bezwaar? Dus iets wat uh, komt er, in, in, in, in, in, in, in, in als het ware, een tegens, tegenspraak ziet die dan, deze ogen. En die gaat dat verklaren Kewande Amarta 14. Dit gelat, tikuna, tikuna, shelem al-houd, sarichli iod, En goed opletten, wat die was niet voor. Probeer dat ook de, de logica daarvan te uh, volgen. Het is dus een probleem, waarom? Kijk, daar heeft die, dus hij heeft wel gezegd, eerst, hij heeft wel gezegd, in de vorige oorlog we hebben geleerd, dat eerst aan het begin van de correctie van de malgoed, dat, dat moet gebeuren, herinner je nog wat hij ons gezegd had op de vorige keer, dat dit begin, het begin van de correctie van de malgoed moet zijn belagersha, belager, belager, belager moet zijn uh, uh, hoe zeg het, uh, uh, stil. Ja? Stil, lachashaf betekent dus uh, uh, fluisterend, zonder, zonder het geluid. Uh, Beeswavaf be be met de lippen, alleen met de lippen, maar niet hoorbaar. Dat had hij ons gezegd. Let op. Iemand kennen die niet zo is, Echt teken, Bashata hoe komt het dan? Als het zo is, waarom is het zo so dat direct it, op het moment van het wakker worden, van de slaap, Anubar Gimbaghoi, waarom dan wij zegenen met de stem? Wanneer de mens wakker wordt, die wast zijn handen en die zegt een zegening. Waarom is het zo? We hebben toch geleerd dat maar goed, moet eerst zwegend, of uh, alleen met de lippen, alleen maar uh, zeg je dat, fluisterend moet ze dan dat werk doen om, om zichzelf omhoog te, te, te brengen als man. Maar, en dat, dat gebeurt tijdens het gebed. Maar ochtends, wij staan op, het is nog geen gebed. Het is nog alleen maar ochtends, zeggen we de zegening alleen over de maar dan zeggen we het al direct, we halen handen, handen wassen wij en dan zeggen we het met onze lippen. En niet alleen lippen, maar ook met de stem. Dus eigenlijk is het een tegenstel, tegenspraak met wat wij hebben geleerd. Ja? Wij staan s ochtends op en moeten wij zeggen met de, met de stem. Dat over het wassen van handen, over het leren van het Torah s vroeg, dat is nog voor, dit, voor het gebed. Terwijl we hebben geleerd op de vorige les dat, maar goed, bij haar eerste fase van haar correctie, van haar man omhoog brengen, dat zij moet, dat wij moeten dat doen, dat zij dat doet zonder, zonder spraak, alleen maar fluisterend. Nou, dat gaat hij ons nu dat uitleggen, hoe dat in elkaar zit. Dat deze, als het ware, dat bezwaar gaat hij ons zo dus uitleggen, dat het eigenlijk, uh, hoe dat in elkaar zit. Uh, nou, hoe komt het dat, dat wij dan, als wanneer, wanneer, men, wanneer men wakker wordt, dat men direct uh, uh, zegent met de stem? Wa ja, zeventien, ze richten waren echt lager. En het had moeten zijn, het had, moet, het had zo moeten zijn dat men dat fluisterend uh, zou doen, ochtends. Ja. ...de zegening uitspreken, fluisteren. ...kedele am schicht... ...gila ...waarom? Om eerst... Uh, ...van... ...de ima... ...van de ima, oftewel van de bina... ...de stem aan te trekken... ...naar, zich, naar, zich, naar zichzelf toe... ...shehulam lehalot... ...ha Dat ...wat betekent dat, de stem aan te trekken? Dat betekent... ...om malgoed... ...te doen opstegen... Naar de, in de boer naar de spraak. bakol de ima. Naar de stem van de ima. Dus men eerst op deze manier. Moest dat doen om op te trekken. De mal goed naar de bina. En daar hebben we dan de kol. Hebben we dan zeer pijn stem. En dan zouden zij uh, de stem ontvangen dan hebben we dan de spraak. Twintig. Om het Sjeghis. Oké. Mag ik een pauze?